Schaatsbond KNSB en sportkoepel NOCNSF willen het schaatsen in Nederland op wereldniveau houden. Voor een nieuwe en moderne schaatsbaan konden ze kiezen uit drie locaties. Vorige maand lekte uit dat een beoordelingscommissie voor Almere had gekozen. Vanwege de commotie besloot de KNSB toen de beslissing uit te stellen tot half augustus. Ondanks dat uitstel begint Almere dus toch met de bouw van het ijsstadion. De politie onderzoekt de dood van een meisje van 17 in Tilburg. Ze was onwel geworden tijdens een bezoek aan het poppodium 013. Het meisje stierf gisteren in een ziekenhuis. Ook een andere bezoeker raakte onwel. Mogelijk hebben beide ecstasypillen ingenomen. Onderzoek moet uitwijzen of ze door de pillen zijn vergiftigd. Ouderenbond Anbo wil niet dat een groot deel van de brievenbussen verdwijnt. Minister Kamp gaf PostNL vandaag toestemming om meer dan de helft van de brievenbussen weg te halen. Ook verdwijnen er 1500 vestigingen van het postbedrijf.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 Goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent uh, de burgemeester van de kleinste stad in Nederland. 200 inwoners, maar ook tevens de grootste plattelandsgemeente. Want dat zijn er dan weer 37.000, heb ik begrepen. Ja, de Bronkost is ontstaan in 2005. Vijf gemeenten samengevoegd. 44 dopen, kernen en buurtschappen. Eén daarvan is het stadje Bronkost. Uh, zoals u zegt, 200 inwoners, maar 80.000 toeristen. Dus een uh, pareltje in onze gemeente. Ja, dus elke dag uh, 200 keer hallo zeggen tegen iedereen. Ja, ja, dat, ja zo, zo wel. Kijk, uh, een burgemeester van een plattelandsgemeente is natuurlijk vooral uh, onderdeel van de samenleving. Hè. Een plattelandsgemeente is toch iets anders dan een stad. Uh, iedereen kent je. Uh, er zijn veel meer mensen natuurlijk die mij kennen dan ik hun ken. Maar het is wel een hele bijzondere functie op een platteland burgemeester te zijn. Ja, want om u nou even een beeld te krijgen van u als burgemeester. Als de mensen u op straat tegenkomen, wat zeggen ze dan? Ja, dan zeggen ze natuurlijk dat is afhankelijk van, van, van de leeftijd. Kinderen, als ik een ketting om heb en Sinterklaas komt... Daar, dan kijken de kinderen allemaal naar de ketting. Dan moet ik echt zeggen, want daar is Sinterklaas. Ja. En hetzelfde is eigenlijk een beetje voor de ouderen. Die hebben toch nog zoiets van... Ja, de burgemeester komt op bezoek. Uh, dat is heel bijzonder. En die, ja, die hele grote middencategorie ja, die gaat gewoon mee. Er veranderen een hoop dingen in de tijd. Maar zeggen ze dagburgemeester? Ja, natuurlijk. Ze knikken altijd. En uh, dat is nog steeds uh, gelukkig wel het geval. Gelukkig? Ja, kijk, ik denk, kijk, je moet als burgemeester toch burgervader zijn. Uh, vooral in de plattelandsgemeente uh, moet je er zijn op het moment dat, het, dat, dat er iets ergs gebeurt. Je moet er zijn om mensen te kunnen ontvangen. Mensen hebben soms een probleem. En ja, als de burgemeester er even naar kijkt, dan is het ook al vrij snel opgelost. Ja, dus dat, dat is een, een geuzennaam, burgemeester. Ja, en vooral burgervader, denk ik. Nog even een rijtje, wat vragen had ik bedacht, namelijk Facebook. Doet u eraan? Heeft u een Facebookpagina? Ja, ja, ik heb een Facebookpagina, ik heb een Pinterestpagina. Ja, pagina. met foto's, hè? Uh, ja, precies. Ik heb een pagina gewoon, uh, als, zeg maar als weblog. Ja, u liked ook, ook wel eens op, dingen, of niet? Ja, ik probeer ook mensen te liken. Wie bijvoorbeeld? Ja, nou, gewoon mensen waarvan ik denk van god, dit zijn interessante mensen. Mensen die een visie hebben, mensen die een toekomstvisie hebben. Want daar zijn we natuurlijk gewoon op het platteland heel sterk mee bezig. Wat is nou die toekomst? Mm -hmm. En er zijn natuurlijk mensen die fantastische visies hebben en die nodig ik dan ook uit om eens even bij te praten En die worden over. geliked door u. Ja. Uh, en dan tot slot, in dit hele korte rijtje... Uh, het type burgervader. Ik heb begrepen dat er een, een burgemeestersklasje is... en dan is daar een term... je bent een burgemeester, een verbinder, een netwerker... een aanjager of een procesregisseur. Welke heeft u in de tijd gekozen? Nou, ik denk dat ik uh, allereerst een echte verbinder ben... Maar, nou, omdat ik gewoon partijen bij elkaar kan brengen. Partijen eh, hoe dan? Met, nou, door ze uit te nodigen, door ze, ze gewoon eens even te kijken. Wat is nou het probleem en hoe lossen we dat samen op? Maar ook, vooral denk ik ook wel dat ik iets heb met innovatie, vernieuwing. Ik zoek ook steeds mensen op, echte entrepreneurs. Mensen die in de toekomst kunnen kijken, die niet zitten te somberen vandaag. Wat is er toch allemaal moeilijk, wat is er allemaal dik. Ik had Zaterdag hadden wij een raadsuitje. Ja, en dan eh, reden we langs een aantal, eh, zeg maar, eh, eh, gebouwen. Er is dus één jonge knul, ik denk begin twintig, fysiotherapie gestudeerd. En die komt dan terug naar het platteland. En die heeft een fantastische visie hoe hij denkt dat je het platteland in de toekomst weer uh, levendig kunt maken. Hoe dan? Nou, door te zorgen dat in zo'n zo zorgboerderij die je oorspronkelijk had... dat wil die ombouwen tot een activiteitencentrum... waarin die zegt van nou, ik ga ook fysiotherapie voor dit, voor dit gebied ook verzorgen... want die is er al niet meer, dan moeten de mensen uh, zeg maar uh, naar, naar de stad... Uh, 30, mm -hmm. 40 kilometer. Ik ga kijken welke, welke taken zijn hier nou weggevallen... welke voorzieningen zijn nou weggevallen... en ik wil met die inwoners uit het gebied hier... ga ik dat hier organiseren. Nou, geweldig toch? Het is zo dat uh, wellicht mensen een promo hebben gehoord... dat vanavond uh, de burgemeester van Helmond hier zou zijn, mevrouw Blanksma. Um, maar misschien heeft u het meegekregen. Gisteravond is het college gevallen. Um, en daarom is ze een beetje druk. Dus ze, ze heeft uh, helaas afgezegd. Maar goed, u zit hier. Gelukkig. Hartstikke mooi. Um, want uh, als u nou zoiets zou meemaken... Hè? zoiets als wat zij nu meemaakt in Helmond... Wat zou u zeggen? Er is dan een wethouder die nu verdacht wordt dat hij uh, ten onrechte allerlei taxirietjes vanuit de kroeg naar huis heeft gedeclareerd. Dat is dan nu de aantijging. U heeft zo iemand in het college. Wat zegt u dan tegen zo iemand? Nou, kijk, het begint natuurlijk bij het begin. Kijk, als je, je moet zorgen dat op het moment dat er een nieuw college is, dat je het hebt over integriteit. Ja, doet u dat, dat ook? Dat, ja, daar hebben we afspraken over. We hebben binnen onze gemeente integriteitsregels. We maken onze declaraties openbaar. We spreken erover ook in het college. Ja, maar dat is waarschijnlijk in Helmond ook en toch gebeurt het. Als u dan zo'n burgervader bent hè? Ja. en zo'n wethouder zit tegenover u, ja. Wat zegt u dan? Ja, het einde verhaal. Kwaad? Ja, tuurlijk. We hebben, we hebben afspraken met elkaar. Wij, wij zijn bezig als college om de, om de gemeente te besturen. En dat moeten we doen gewoon met, met de inzet die we hebben. En daar is politiek vaak veel is ondergeschikt, omdat je uiteindelijk je wilt graag iets met elkaar. En als dan een van de mensen dit soort dingen doet, ja, dan is dat, eigenlijk, is, dat, is dat eigenlijk populair gezegd schandalig naar je rest van je collega's. Dat doe je gewoon niet. En zou u dat doen? Heeft u wel eens iets vergelijkbaars meegemaakt? Nee, gelukkig niet. Uh, niet en, dat u dat zou doen, ik bedoel dat u nee, iets schandaligs zou doen, maar iets nee, vergelijkbaars meegemaakt waarin nee, iemand... Nee, gelukkig niet. En ik zeg ook niet dat het nooit zal gebeuren. Mm -hmm. Maar het is wel van belang dat je gewoon integriteitsregels hebt. En dat ja. je gewoon zegt met elkaar, jongens, dit, dit is wat we normaal doen. En andere dingen niet. Nee, maar goed, dat gebeurt natuurlijk in elke gemeente. en toch. Uh, nee, dat er. denk ik niet. Kijk, de, de gemeente die naar voren komt, U moet zich realiseren, we hebben 408 gemeentes op dit mm. moment nog in Nederland. En natuurlijk, zo daar komt het voor. Maar in de meeste gemeenten gaat het gewoon goed en wordt er netjes bestuurd. En er komen dit soort dingen niet voor. U bent door uw vakgenoten uitgeroepen... Jawel, tot uh, de beste lokale bestuurder in, in 2012. En uh, burgemeester Lucien van Riswijk van Druten... die vertelt hoe hij u als burgemeester zou karakteriseren. Even luisteren. Laat ik beginnen met, met Warm. Uh, betrokken, dichtbij. Uh, iemand die mensen kent. Uh, mensen kennen hem ook. Het is een netwerker. Het is een, een ondernemer die in de politiek verzeild is uh, geraakt. Dat maakt ook gelijk dat hij uh, ook met, uh, met ondernemers goede contacten uh, onderhoudt. Hij is uh, burgemeester van een gemeente met heel veel uh, dorpen op het platteland. En tegelijkertijd is het een van de burgemeesters in, uh, in ja, Gelderland, kan ik overzien, die echt de weg weet in Brussel. En uh, ook heel goed weet wat Europa bijvoorbeeld kan betekenen voor het, uh, voor het platteland. Gewonnen van alle andere burgemeesters in heel Nederland. Ja, nou, nogmaals, ik was daar verrast door. Ja? Uh, als je in het lijstje staat met, met mijn collega uit Amsterdam. Van der Laan. Uh, van der Laan en, en nog een paar collega's, dan is dat heel bijzonder. Uh, ik vind het vooral een, een prijs uh, voor het platteland. Uh, uh, ik ben zelf in 2008 begonnen met de oprichting van de P10. Een uh, samenwerksverband van de tien grootste plattelandsgemeenten. Niet, om... Niet de G10, maar de P10. De P10, precies. Ja. De, de plattelandsgemeenten, Vooral ook om te zorgen dat er een zeker evenwicht komt tussen stad en platteland. Kijk, de problemen in de stad zijn natuurlijk veel groter. Maar ook het platteland heeft gewoon aandacht nodig als het gaat over zeg maar, breedband op het platteland. Als het gaat, als het gaat om wat? Breedband op het platteland. Ja. Als het gaat over de ambulance die op tijd komt. Dat is onze veiligheid. Ja. En vaak hoor je in Den Haag, als het gaat om veiligheid, dan hoor je over problemen in de wijken. Maar we wij hebben een ander soort veiligheid. En het is ons gelukt om de afgelopen jaren, eh, zeg maar ook bij de politiek in Den Haag, onder de aandacht te brengen wat het, wat het betekent, een grote plattelandsgemeente. En je kunt niet vanuit Den Haag, en dat is ook nu met dit eh, kabinet weer precies zo... zeggen, zo gaan we dat doen in Nederland. Want je moet daar op een aantal onderwerpen gewoon maatwerk leveren. Omdat het platteland qua afstand... Nou, ik zei al, qua kernen. Die p 10 gemeenten hebben 257 kernen. Dat is heel wat anders dan dat je in een grote stad een wijk gaat bedienen met zorg Ja, bijvoorbeeld. Maar goed, u zegt, hè, ons, uh, wij doen het en het is een, een eer voor het platteland. Maar ondertussen gaat het natuurlijk over u... U doet iets heel goed. U heeft die prijsrol, niet de gemeente. U. Ja, nee, maar ik zeg al, uh, nogmaals, ik, ik krijg punt 1, ben ik ontzettend blij... dat ik de ruimte krijg van de gemeenteraad. Maar wat doet u zo goed? Uh, nou, uh, ik, ik neem aan dat wat die burgemeester, mijn collega, zegt... dat dat een aantal thema's zijn. Ja. Ik ga erop uit, maar belangrijk daarbij is... dat ik de ruimte krijg van de gemeenteraad. Want er zijn burgemeesters in dit land, als de burgemeester buiten de deur komt... dat die al meteen een tik over de vingers krijgt. En deze raad van Bronkos heeft gezegd, burgemeester... We zijn een nieuwe gemeente, het is belangrijk dat u ons op de kaart zegt... dat men in Den Haag weet wat Bronkhorst is, ja. dus je krijgt de ruimte. Dus wat heeft u bijvoorbeeld uh, onlangs ondernomen... waarmee u iets goeds heeft gedaan voor uw gemeente? Nou, als ik nou kijk, zeg maar, we hebben geconstateerd met elkaar... dat bronkost onderdeel is van de regio Achterhoek, is een krimpgebied. Mm -hmm. We hebben met elkaar ge georganiseerd dat er een plan is... om de regio Achterhoek, waar de bronkost onderdeel van is om die zodanig bij Brussel uh, onder de aandacht te brengen... dat de doelstellingen die in Brussel neergelegd zijn voor de komende jaren... zijn ook de doelstellingen die we maar willen... Maar maakt dat dus concreet, als ik u even mag introduceren. Nou, kijk, als het gaat over de, de, de, zeg maar de duurzaamheid in, in de Achterhoek. Uh, de Achterhoek die betaalt op dit moment, even populair gezegd... 26 miljoen euro om van de stront af te komen van de koeien en de varkens. Ja. Ja. En wij kunnen dat nu... Je blijft wel een boerenzoon, hè? Ik blijf, ik blijf een boer, ik bedoel het niet. maar... Wij hebben nu afgesproken hoe wij een zeg maar daar zelf groene energie van maken. Wij gaan de Achterhoekse groene energiemaatschappij opbrengen... waar de 300.000 inwoners van de Achterhoek zeg maar, groene energie kunnen kopen... wat gemaakt wordt in hun eigen gebied. We hebben een miljoen, anderhalf miljoen nodig uit Brussel. Ja. We hebben contacten gelegd met Brussel, is georganiseerd, klaar. Ik was natuurlijk hiervoor gedeputeerde, dus ik ken een beetje de weg... En men geeft mij de ruimte en dan kan ik dit soort dingen doen... en komt eruit uh, met, met de, de waardering uh, in, via die prijs. Ja. Nou is het zo dat uh, een krimpgemeente betekent dat er mensen wegtrekken. En dat betekent dus dat in al die veertig kernen... Hè, waar u dan dus de, de burgemeester van bent... dat er mensen dan besluiten om weg te gaan. Hoe is dat voor u als u weer hoort dat er een leuk gezin met jonge kinderen vertrekt? Nee, dat is niet het grootste probleem. Het grootste probleem is dat wij de komende vijftien jaar... 27% minder kindertjes krijgen. Dat is 1200 kindertjes op 31 basisschooltjes. Ja, dan kun je heel simpel uitrekenen. Dan moeten er 10, 15 schooltjes gewoon dicht. Uh, dus het komt voor minder kindertjes. Mm -hmm. uh, en de mensen worden ouder. In uh, 2025 zal één delendeel, dat is ongeveer 11.000 inwoners. Bij ons zijn 65 plus. En we hebben gezegd, we gaan niet... Niet zeuren over wat betekent dat allemaal. Wij gaan kijken hoe wij dit gebied vitaal houden. Dat wonen, werken en rekenen hier en ook na 2020 nog steeds fantastisch is. Dat we zorg kunnen leveren voor die oudere mensen. En dat niemand alleen komt te staan. Dus ook mensen die een beperking hebben moeten mee kunnen doen met de samenleving. En ook al we... is er minder geld voor. Want dat ook is natuurlijk wel... ook, ook het geval. Ook al is er minder geld. En hoe hebben we dat nou gedaan? Nou? We hebben vijf avonden belegd met inwoners. Ja. Er kwamen per avond 100 inwoners. En we hebben gezegd inwoners wij kunnen het niet meer. Wij, wij hebben een bezuinigingstaak en er gebeuren een aantal zaken in de, in de toekomst. Het heeft geresulteerd dat wij voor 600.000 euro aan groen overgedragen hebben aan inwoners. Want we zeiden, die heestetjes en zo, dat kunnen we niet meer doen, dat wordt gras. Nee, zeiden de inwoners, dat gaan wij doen. En zo zie je dat in een heleboel wijken en gebieden, gewoon 20, 25 mensen, allemaal een hesje aan. De gereedschap mee, toezicht van de gemeente, geweldig, zo'n middag aan het werk in, in je eigen wijk... Tussenmiddag een broodje, een kopje thee. Het bindt de mensen onderling. Het werk wordt fantastisch gedaan. En de gemeente heeft 600.000 euro bespaard. Dat is het nieuwe manier van werken. Burgerparticipatie. Dat kan gelukkig nog op het platteland. U luistert naar twee dingen. Het is 16 over 8. Dit is Max. Tot half 9. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Ja, en in juni praten we elke maandagavond met een burgemeester over het vak, anno 2013. En vanavond met de burgemeester die door zijn vakgenoten werd uitgeroepen tot de beste lokale bestuurder. Dat is Henk Aaldering van de gemeente Bronckhorst in de Achterhoek dus. Um, ja, het burgemeesterschap anno 2013. Hè? Um, de burgemeesters krijgen het vaak voor hun kiezen. Uh, anno 2013. Heeft u, het in, heeft u dat gevoel ook? Dat u, dat u inderdaad het gevoel heeft dat u wel eens de kop van Jut bent? Kijk, er zijn natuurlijk collega's die worden uh, vanaf hun 35e burgemeester. Maar ik werd als burgemeester toen ik 55 was. Ja. Dus misschien had ik wat meer levenservaring. Helpt dat? Uh, ja, kijk, het gaat er toch om. Hoe ga je om met mensen? Uh, wat doen mensen? Wat willen mensen? Wat doet u dan specifiek om, om niet de kop van Jut te worden? Nou, om um, in een te zijn... Uh, als er een probleem is te zijn en als mensen mij willen spreken om het er gewoon te zijn... dat het niet zo is dat als je de burgemeester belt dat je dan eerst uh, een fax moet sturen... en drie keer moet uitleggen waar je toch vooral om wil spreken... en of je dan niet eerst met de ambtenaar gesproken hebt. Nee, ik heb, dinsdag 8 acht uur heb ik spreekuur. En dan kun je gewoon binnenlopen en dan vertel je even wat er aan de hand is. Uh, dat, dat is één, één uh, onderdeel van het uh, burgemeester zijn. Natuurlijk hebben we meer taken. En ik kan me ook heel goed voorstellen, een collega in de stad... Het heeft veel meer te maken met huisuitplaatsingen en gedwongen opnamen en zo. Maar in onze gemeente, we hebben duizend evenementen per jaar. Dat is gemiddeld drie per dag. Mensen doen aan zang, aan dans, aan ook luchtvoorstellingen. Drie keer, drie per dag? Gemiddeld drie per dag. Van de feestbeesten daar in de Achterhoek. Ze hebben gewoon fantastisch, want ze weten, ze hebben een mooie omgeving. En ze zijn daar trots op. En ze willen dus heel veel dingen doen met elkaar. Ik heb al eens uitgerekend, van die 37.000 inwoners... als je de allerjongste eraf haalt en de oudste haal je eraf... dan doen de mensen gemiddeld drie, vier dingen uh, per persoon. Dus ze helpen op school. Ja, is dat typerend? Want u noemde net ook hè, dat, dat anno 2013 de mensen daar helemaal geen zin hebben... om opeens de heesters te vervangen door gras. Is dat typisch iets voor de Achterhoek? Ja, ik denk, ik denk wel dat het te maken heeft... of het nou typisch alleen Achterhoek is... het heeft in ieder geval te maken met het platteland. Als je op het platteland woont... dan heb je meer met je omgeving dan als je in de stad woont. En juist in deze tijd, met minder geld, met, met minder, minder mogelijkheden... hebben we die burger ontzettend hard nodig. En het leuke was toen wij die vijf avonden hielden waar ik u net over sprak... Mm -hmm. dat er heel veel beuren zijn gelukkig. We zijn het pemperen van de overheid wel helemaal zat. Laat ons nou maar eens zelf een aantal initiatieven nemen. En het grootste probleem is nu dat wij ambtelijk... Dus ook volledig moeten omdraaien. Niet kijken van dit kan niet volgens artikeltje dit en dat. Nee. Leuk voorstel, we gaan kijken hoe het georganiseerd kan worden. Dat is nog een hele opgave. Dus eigenlijk, beide is laten. De, de gemeenteraad laat u en u laat bijvoorbeeld de burgers hun gang gaan. Ja. In zekere zin. Ja, en er zit natuurlijk wel een zekere structuur in. Ja. Anders loopt het een be beetje uit de hand. Ja. Maar, maar dat, is wel, dat is wel het beeld. Hoe kunnen wij die burgers... Want wij zijn inmiddels van 44 dorpen, kernen en buurtschappen... teruggegaan naar vijf leefgebieden. En in die leefgebieden... dan praten wij met de dokter, de dominee, de pastoor... de, de gezondheids, de sport en het onderwijs... Mm -hmm. over wat is er dan nodig om zo'n gebied leefbaar te maken. En we hebben met elkaar uitgevonden... en we hebben ook geleerd binnen die P10... mensen willen graag een plek der ontmoeting hebben... mensen willen iets hebben van sport... iets van zorg, iets van, van kindcentrum... en zeg maar uh, wonen. En als je die dingen gewoon met elkaar kunt organiseren in de gebieden dan kunnen we ook met een krimpgebied, kunnen wij in de toekomst heel vitaal worden. U bent dus van, uh, van oudsher eigenlijk gewoon een, uh, een uh, hoe noem je dat, iemand die een eigen bedrijf had. Ja. U had een... Uh, een bedrijf in beveiliging. Bedrijf in beveiliging. Ja. U zegt, daarmee had ik misschien wel meer levenservaring. Um, wat heeft dat u gebracht, de jaren daarvoor? Want uiteindelijk heeft u gekozen om de politiek in te gaan. Ja, het is heel bijzonder. Ik was uh, gewoon lid al van Provinciale Staten in Gelderland. En uh, ja, wat er uiteindelijk gebeurde... er was in uh, 2001 ontstond daar een crisis door, door handtekeningen. En ik ging gewoon s'morgens naar de Statenvergadering... en s'middags was ik gedeputeerde. <laughs> Zo gaat dat? Nou, niet altijd. Er zijn heel heleboel mensen die hebben een soort carrièreplanning. Kijk, ik stond op het punt... ik kan mijn zaak nu overdoen uh, aan iemand anders en ik kan gaan golven. Mm -hmm. Maar ik heb altijd <laughs> iets gehad met de mensen, de zwakkeren in de samenleving. En ik vond het wel heel leuk om dan zelfs aan het roer te gaan staan. En het was natuurlijk een fantastische ervaring om in één keer na al die jaren te zien... dat mijn, mijn bedrijfskollega's in één keer tegenover mij zaten. En een taal bezig. Die zei ik, dat moet je niet doen bij de overheid. Want dan word, dan, als je dat bij je klanten zou doen, dan worden ze nooit geen klant meer. Dus je kon ook gewoon uh, zeg maar, op dezelfde manier handelen als ik als ondernemer deed. Ja. Zonder dat, dat je mij nou hoort zeggen van er moeten veel meer ondernemers in de politiek. Want dat is, dat is natuurlijk onzin. Het gaat erom kun je wat bijdragen aan de verandering van samenleving. Want dat samenleving. was eigenlijk uw gevoel. Ik, ik wil uiteindelijk nu gewoon zelf iets kunnen doen aan de zwakkeren in de samenleving. Want daar ben ik mee begaan. Waar kwam die begaanheid vandaan? Ja, dat weet ik niet. Uh, ik heb altijd gezegd ik ben een VVD'er met het hart aan de linkerkant. Uh, uh, soms moest ik dat uitleggen. Uh, ik heb uh, zeg maar als bedrijf ook heel veel uh, hebben gedaan aan het uh, creëren van banen in de beveiliging, mm -hmm. uh, waarbij mensen die eigenlijk aan de, aan de kant stonden, uh, waarbij je zag dat ze een half jaar in zo'n bedrijf werkten, helemaal opbloeiden. Nou, dat, dat beeld dat is mij altijd bijgebleven, uh, dat werk voor mensen, dat het zo belangrijk is, uh, want dan ben je onderdeel van die samenleving en dat heeft mij altijd wel geboeid. Want wat waren dan de zwakkeren in de samenleving waar u tegenaan diep? Nou, kijk, als je in de beveiliging kijkt... dan waren er gewoon mensen die, die dus gewoon graag aan het werk wilden... die al, al 26 waren en die dan op sollicitatiegesprek kwamen... en twee, drie keer op het verkeerde moment ergens bij een bedrijf waren... En nog steeds geen baan hadden. Mm -hmm. En als je ze dan naar werk kon helpen... dan kwamen ze binnen op sollicitatiegesprek met natte handjes. En na, na twee maanden dan klopte ze op hun schouder en ze... Henk, fantastisch dat ik werk heb. En, en soms was het een jaar later. Zei ze zei Henk, ik heb het fantastisch gevonden hier... maar ik begin een eigen bedrijfje. Nou, dat is toch echt genieten als iemand zo weer op de rit komt. Nou, dat beeld, dat gevoel, ja, dat vind ik heel mooi. Nou, bent u van, van oorsprong een boerenzoon, hè? Ja, ja. Uh, u bent dus uw eigen bedrijf begonnen. Heeft u ooit overwogen om zelf dat boerenbedrijf over te nemen? Ja, te laat eigenlijk. Uh, ja? Uh, ja, kijk, uh, als je op school bent en je bent uh, toen de tijd nog, hè, dan heb ik het over de jaren zestig. Ja. Als je dan uh, van de boerderij kwam, dan was je een boerenlul. Hè. om eens even populair. Uh, ja, was dat dus, zo? Ja, dat werd vaak gezegd. Maar zelfs als je daar opgroeide? Ja, ja. Want ja, want, ja dat was toch wel, toch wel iets van, ja, goh. Kijk, en als je dan al helemaal persoonlijkheid hebt en volwassen bent, dan denk je van kom op. Maar hij was niet... eigenlijk toen mij van. Nee, toen nog niet. Ik bedoel, <laughs> uh, nu weet ik het niet, maar toen nog wel niet. Kijk, en als mijn vader dan uh, uiteindelijk in de jaren zestig die boerderij verkoopt, dan denk ik, goh, ja, dat is leuk, prima. Maar als je dan weer uh, een aantal jaren verder bent en je bent zo midden twintig en je komt dan langs die oude boerderij, dan denk ik, goh, hadden we hem nou niet 15 jaar kunnen verhuren of zo? Want ik heb natuurlijk wel allemaal uh, geholpen met ploegen, uh, met uh, koetjes melken en dat soort dingen. Uh, maar ja, nogmaals, de tijd is voorbij en het is anders gelopen. Maar goed, als u zegt, ja, dat is eigenlijk wel jammer. Dan is dit het eigenlijk wat u, waarvan u denkt, ja, dit had ik eigenlijk moeten doen? Nee, nee, nee. Kijk, uh, ik heb dat bedrijf gehad. Ik heb dat jarenlang met heel ontzettend veel plezier gedaan. Ja. Uh, dit kwam op mijn pad. En ongevraagd. Onge uh, Want het was, s'morgens ging ik naar de Statenvergadering, wat ik u zei, in 2001. En uh, ja, er werd aan de orde gesteld van ja, we moeten nu toch verder, want er was een partij... Ja. Uit... Nee, maar u zegt niet voor niks, ja, eigenlijk te, heb ik dat met het te laat gerealiseerd. Ja, die boerderij. Ja, ja, dat bedoel ik. Ja, nee, maar dat is al, dan heb ik het over. Maar u kunt toch nog altijd terug? Want u bent tussen het type van uh, de ene dag dit en de volgende dag ben ik wat anders. Nee, maar nu, nu moet je gewoon reëel zijn. Ik, ik vind dit hartstikke leuk en ik doe dit met heel veel plezier nog een aantal jaren. Uh, en ik wil nog heel veel, uh, heel veel doen bij onze gemeente... Maar het is niet, ik ben nu op een leeftijd dat ik niet uitgeblust ben of zo. Maar niet dat ik nou zeg, ik ga nou eens een keer boer worden. Nee, kan altijd toch nog? Je kunt altijd boer worden en dat klopt wel, ja. Maar goed, dat gaat niet gebeuren. U heeft onlangs, of trouwens onlangs, alweer een tijdje geleden... het nieuws gehaald uh, met uw gemeente Vorden, hè, of tenminste het onderdeel van uw gemeente. Omdat u toen bij de dodenherdenking langs de Duitse graven wilde lopen. Dat is, uh, in de tijd uh, heeft de rechter daar een stokje voor gestoken. En jaren later heeft de hogere rechter weer gezegd dat het wel uh, had gemogen. Um, hoe was dat om daar opeens op die manier mee in de publiciteit te komen? Nou, dat was vooral voor de inwoners uh, vreselijk. Uh, kijk, de inwoners van Vorden ja. die hadden samen met het comité 4-5 mei uit Vorden. Uh, bedacht hoe zij dat zouden kunnen doen. Dat graf dat ligt er al 60 jaar. Mm -hmm. uh, dat is onderdeel van de samenleving Vorden. En men had gedacht: van ja, we lopen er eigenlijk al 60 jaar uh, lopen langs de Engelse graven. en de Duitse graven die liggen er uh, 10 meter van af. waarom lopen we daar niet gewoon langs? Dus niet onderdeel van een herdenking. Nou, dat was eigenlijk iets wat, uh, ja, wat gewoon in de, in de, in, bij de bevolking heel sterk leefde. En uh, ja, zo'n uitspraak had eigenlijk niemand verwacht. En dat bleek ook wel bij de hoge beroepszaken de, hoe, hoe dat rammelde. Maar uiteindelijk uh, liep de bevolking zowel vorig jaar als dit jaar... loopt er gewoon langs. Voor hun is dat geen onderwerp. Vooral voor buitenaf is dat een onderwerp. Maar goed, in de tijd uh, mocht het niet. U mocht daar niet langs lopen. Nee. En de, de bevolking deed het gewoon wel? Ja. En wel, hoe vond u dat? Ja, ik, ik heb daar een traantje bij gelaten, omdat ik uh, vond uh, dat niet de rechter gaat over uh, de burgemeester. Dat is de gemeenteraad. De gemeenteraad is mijn baas. En de gemeenteraad die, die roept mij wel ter verantwoording als hij dingen verkeerd doet. En zo is het ook achteraf gebleken. Maar u heeft letterlijk een traantje gelaten? Ja, en, en figuurlijk ook. En waarom was dat dan? Nou, omdat ik gewoon emotioneel daar toch wel uh, nodig natuurlijk mee bezig was... Uh, je ziet hoe je daarin behandeld en bedreigd wordt. Dan is dat uh, ja, toch niet, niet echt prettig. Bedreigd? Het, het hoort gewoon bij een openbare functie tegenwoordig. Het is onderdeel van je publieke functie. Wat, die bedreiging bedoelt u? Ja, dat is... Uh, kijk, mensen hebben met hun uh, Facebook, internet en alle sociale media... natuurlijk toch heel makkelijk de mogelijkheid om van alles en nog wat te schrijven. Mm -hmm. uh, dus dat heeft u toch wel degelijk ook meegemaakt? Ja, dat hoort ook allemaal bij onderdeel van dit, van dit vak. En wat voor bedreigingen is dat dan? Nou, ik denk niet dat, het, uh, dat is alweer een tijdje geleden. Ik denk niet dat het interessant is om daar nu over uit te wijden. Het is in elk geval iets waar u niet prettig vindt om over terug te denken, aan terug te denken. Nee, er zijn mooiere momenten ja. in, als burgemeester dan dit soort momenten. Ja, dat begrijp ik. Maar u voelde zich gesteund. Dus dat het, ja. dat, uh, en wat zijn mooie momenten om aan terug te denken? Nou, het is fantastisch als ik gebeld word door een mevrouw van 104... Die zegt, goh, burgemeester, ik ben jarig, komt u volgende week op mijn verjaardag. Ik denk, nou, dat is hartstikke leuk. Ja, zegt, ja burgemeester, ik, ik hou wel van champagne. Ik zeg, nou, dat is mooi. Dus ik kom daar met die mevrouw op champagne, uh, neem ik mee. En ze zit daar in een grote stoel met een, met een groot boek. Ik zeg, goh, wat ben je nu doen? Ik zeg, nou, ik studeer geschiedenis. Ik ben, ik ben nu bij het jaar 1600. En dat was wel een moeilijke periode, burgemeester, denk ik. Ja, fantastisch toch. Als je 104 bent en je bent nog zo, dat, is toch, ja, dat zijn wel weer hele mooie momenten. Ja, en uh, inderdaad, morgen gaat hè, het, het, het, het werkt verder. Morgen heeft u een congres in, uh, hier in Zwolle. We zitten hier ook in Zwolle, in Hotel ja. Windjes zijn we aan het uitzenden. Ja. U bent hier morgen omdat er een VNG-congres is met alle burgemeesters bij elkaar. Is dat gezellig eigenlijk? Nou ja, kijk, er zijn de 2600 bestuurders hier. Ja, eh, van dat drie, zijn er wat, hè? 387 van de 408 gemeenten zijn hier. En we hebben dus een uh, congres. Vandaag hebben we dus een bestuursvergadering gehad. Vandaar dat ik nu al hier ben. Morgen vroeg om 9 uur begint het. En dat gaat dus woensdagochtend uh, door met een, uh, met een uh, bestuursvergadering. Waarbij natuurlijk toch ja, die hele decentralisatieopgave waar de gemeenten voor staan waar we dus uh, dik in gesprek zijn met het Rijk, onderdeel zijn van een discussie. Ja, ja. En als je die discussie wilt voeren met 2600 mensen, is dat ja. best wel spannend. Nou zeg, en bent u iemand die voortdurend het woord voert en uh, hand opsteekt en uh, lekker meedoet? Nee, ik ben uh, onderdeel van het bestuur. Ja. Uh, ik, heb niet, uh, zeg maar, ik ben voorzitter van de commissie Milieu en Mobiliteit. Nou, dan gaat het over verpakkingen, over statiegeld en dat soort zaken. Ik zit niet in die commissies, dat zijn andere mensen die daar het woord over voeren. Maar goed, u uh, bent, gaat lekker aan de bak morgen met z'n allen. Ja, we hebben dus twee dagen uh, gewoon bij elkaar. We zien elkaar weer. Het is ook goed voor het netwerk. En om eens, gewoon eens te kijken van, nou, hoe doe jij dit nou? Hoe pak jij dit aan? Hoe pak ik dat aan? Ja, en ze kunnen nog wat van u leren. Want u bent dus vorig jaar uitgeroepen tot uh, de beste lokale bestuurder. En dat is niet zomaar wat, denk ik. Dank u wel voor uw komst. Ja, graag gedaan. Ik, uh, ik sprak met burgemeester Henke Aalderink van Bronkhorst. Volgende week in deze serie Onno Hoes van Maastricht. Dit was hem, de uitzending van Twee Dingen van Max van vanavond. Informatie en uh, uitzendingen terugluisteren kan op onze site tweedingen.nl. BNN Today, uh, gewoon vanuit Hilversum, Willemijn Veenhoven, wat uh, staat er in jouw programma? Wij hebben het over Turkije. Uh, twee dames hier in de studio. Eentje pro-Erdogan, eentje anti. En vooral die pro die heeft vandaag een fantastisch stuk uh, daarover geschreven. Over dat ze het maar belachelijk vindt, de demonstraties. En die, he die dame heeft heel wat over zich heen gekregen vandaag. Een Nederlandse-Turkse. Uh, daar gaan we het over hebben. En uh, maandag dus Erben met vandaag Arjen Robben. Dat zo meteen in BNN Today. Dit is radio 1. Het is uh, half negen geweest. Hier is uh, Dorald Megens met het NOS Journaal. In Almere gaat de schop al de grond in voor de bouw van de topschaatslocatie Ice Dome. De benodigde 183 miljoen euro komt van beleggers. Vorige maand bleek dat een commissie van de KNSB en NOC en NSF voor Almere had gekozen als nieuwe locatie voor topschaatswedstrijden. Maar door alle commotie die erop volgde werd een definitieve beslissing uitgesteld tot augustus. Toch gaat Almere beginnen nu met de bouw. De veroordeelde zwemleraar Ben O.L. krijgt bij zijn vrijlating een gebiedsverbod voor ongeveer 10 Brabantse gemeenten. Volgens het OM zijn dat gemeenten waar zijn slachtoffers wonen, zoals Den Bosch, Tilburg en Vught. Benno komt deze week vrij omdat twee derde van zijn celstraf van zes jaar erop zit. De politie onderzoekt de dood van een meisje van 17 in Tilburg. Ze was onwel geworden tijdens een bezoek aan het poppodium 013. Het meisje stierf gisteren in een ziekenhuis. Ook een andere bezoeker aan 013 raakte onwel, mogelijk hebben beide vergiftigde ecstasypillen ingenomen. En in Venlo heeft een jongen van 12 een gewapende overval gepleegd op een supermarkt. Volgens de politie heeft de jongen onder bedreiging van een mes... een medewerker geld afhandig gemaakt. Voordat hij kon vluchten werd hij overmeesterd... door twee mannen die op dat moment in de winkel waren. Vier jongens van 12 tot 14 jaar die buiten stonden te wachten... bij die winkel in Venlo zijn ook opgepakt. Dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is maandag 3 juni, 2 over half negen. Goedenavond. Het is goed mis in Turkije, dat zal je niet ongaan zijn. Straks twee jonge dames hier in de studio. Eentje pro-Erdogan, eentje tegen. En uh, vooral die, uh, die pro, die heeft nogal wat over zich heen gekregen... nadat nou, ze een mooi stuk daarover had geschreven. Dat na negenen. En het was vandaag de laatste dag in de grensrechterzaak. Rechtbankverslaggever Saskia Belleman die heeft de zaak de hele tijd gevolgd. Zometeen vertelt ze hoe deze laatste dag was. Wil je ons zien? Kan op de webcam Radio 1.nl. En dan uh, zie je onder andere Jack van Gelder, die zo, maar eerst Luc. Uh, maar eerst, allereerst nog Eva Klooster. Die heeft twee jaar lang uh, onderzoek gedaan in Amsterdam-Oost. dook in de wereld van hangjongeren. En jij als een keurige, hoogopgeleide blonde dame. Ze zagen je aankomen daar. Ja, dat was helemaal nog niet makkelijk in het begin. Nee. Ik heb uh, behoorlijk moeten knokken om het vertrouwen te winnen van jongens. Het is uiteindelijk wel gelukt. Ik heb veel gewerkt op het terrein van jeugd en veiligheid. Dus ik kende al veel mensen in de buurt. Maar het en... heeft je soms wel een jaar geduurd om, om iemand vertrouwen te winnen? Er is één jongen geweest waar ik zo mijn best op heb gedaan... dat ik nu achteraf denk, waar was ik mee bezig? Maar het duurde een jaar. <laughs> ja. En heb je nog steeds contact mee? Want... Ik heb hem nog steeds en wel ja. iedere week bijna. Dus het is, het, is ook, het is me ook heel veel waard geweest. Ik heb heel veel van hem geleerd. Maar ik heb ook geleerd wat het is als iemand ontzettend veel wantrouwen heeft... naar de samenleving. En ik was onderdeel van ja. die... En naar Die buiten dus. de buitenwereld, zeg maar. Ja. Zometeen het verhaal van onder andere Otman. Maar eerst de, de Today's Topics tenminste. Een gedeelte met Luc. Ja, klopt. Nieuws zometeen na 9 uur over de Vira. De NS gaat daar nu ook mee stoppen. Tenminste, dat willen ze. Verder heel veel wateroverlast in Europa en ook in Nederland. Ja, wij gaan vanaf vandaag onder water lopen. Althans ja. een groot deel van, van de camping. Straks meer erover na 9 uur. Jack Vergelder, goedenavond. Goedenavond. Het is officieel. José Mourinho keert terug bij Chelsea. Het ging al weken in de lucht. Gisteravond zei de Portugese coach zelf al dat hij inderdaad de nieuwe manager van Chelsea wordt. En vandaag kwam de Londense club ook met die mededeling. Op het eigen televisiekanaal zei Mourinho blij te zijn met de aanstelling. I'm very happy. Uh, I had to prepare myself for not to be too emotional at my arrival at uh, at the club. Um,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 Ja, de baas zei: Wil je komen? Ik zei: Ik wil graag komen. En iedereen is heel blij. Gaat u die film niet zien? Want uh, deze hoofdrolspeler, dan val je echt in slaap na een minuut of tien. En de popcorn ligt op de grond. Eh, Mourinho dus. Was alleen getrouwd met Chelsea. En is klaar voor een nieuw goed huwelijk. In een paar minuten waren beide partijen er uit. In het vorige huwelijk pakte Mourinho in 2005 en 2006 de landstitel met Chelsea. Nu heeft hij getekend voor vier jaar. De scheiding is dus ook al geregeld. De tekst is niet voor mij, die laatste zin. Had voor mij kunnen zijn. Op Roland Garros zijn alle kwartfinalisten bekend. Djokovic en Nadal wonnen eerder vandaag hun partij. En Mark Brasser, goedenavond. Een half uur geleden heb jij een spectaculaire achtste finale gezien. Casquet tegen Wawrinka. Vertel, Casquet vertel, Wawrinka, vertel. Inderdaad, ja. Prachtige wedstrijd op uh, Lenglen. Uh, volle bak, er stond een Fransman op de baan. Nou, dan weet je het wel. 4 uur en 16 minuten hebben ze daar gestaan. Het was 2-0 in het voordeel van Casquet. Wawrinka kwam terug. Het werd 2-2. Casquet moest zich laten behandelen. Dat zat allemaal niet meer lekker bij de Fransman. En hij ging er uiteindelijk met 8-6 in de vijfde zet. Ging Casquet er vanaf. Stanislas Wawrinka dus door naar de volgende ronde, naar de kwartfinales... En daarin speelt hij tegen Nadal. Nadal, je zei het al, die won. Die won van Nishikori in drie sets op zijn verjaardag. Hij is vandaag 27 geworden. Ja, en hij vierde dat op het center court met een, ja, een betere overwinning dan zijn vorige. Er is wat twijfel over hem. Maar hij vindt zelf ook dat hij niet goed speelde in de eerste week. Nou, zijn vorm is groeiende. Dat is duidelijk. Het kan nog allemaal beter. Novak Djokovic hebben we gezien in vier setjes tegen Cole Schreiber. Stroeve eerste set van Djokovic. Moest even warm draaien. Had niet de juiste intensiteit, zei hij na afloop... om aan de wedstrijd te beginnen. Maar herstelde dat goed... En hij treft nu, en dat is toch ook wel een mooi verhaal hoor... Tommy Haas, de 35-jarige Duitser Tommy Haas... die klapte werkelijk in no-time Mikael Juschny er vanaf. Juschny, de rust, die speelde nou een van de slechtste... zo niet de slechtste wedstrijd uit zijn carrière... binnen 81 minuutjes was het gebeurd. Eh, iets van 60 onnodige fouten voor Juschny. Nou, daar moeten we het verder maar niet over hebben. Djokovic, Haas dus en Wawrinka Nadal in de kwartfinales. twee vrouwen nog even eruit lichten. Azarenka speelde een moeilijke vorige ronde... maar tegen Skiavona, oud-winnares... Eh, ja, deed ze het vandaag ontzettend goed. 6-3 en 6-0. Azarenka is dus ook op de goede weg. En datzelfde geldt voor uh, Maria Sharapova. Die won vanavond van de Amerikaanse Sloan Stevens. Het jonge Amerikaanse talent. Sharapova in de vorige ronde ook niet helemaal je van het. Maar ook zij komt eraan. Azarenka en Sharapova groeien dus in het toernooi. Net als Nadal. Dankjewel, Mark. De Italiaanse wielrenner, opmerkelijk nieuws uit de wielrennerij. Broccio is tijdens de ronde van Italië positief bevonden. Dat hoor je toch nooit. Hij is in de eerste etappe betrapt op EPO. Later in de Giro won hij nog een etappe. Zijn ploeggenoot Danilo Dani Di Luca werd overigens al eerder deze maand betrapt op EPO. In een eerste reactie heeft de ploegleiding laten weten... dat de positieve test het einde is van de ploeg Vini Frantini. Zure wijn dus. Wat een drama. Ja. Zeg maar, wat? Ja, lang, wat... lang intro dit, of... Uh... 14 seconden, je hebt nog 8. Ja? 7. Wie zijn het zes. eigenlijk? Weet je dat niet? Nee, ja. Vampire Weekend. Jij wist het ook niet, moest Anbelievers. Komt-ie? Ja, een little... but should I be is this the fate I have for the world's plan Empire Weekend, Unbelievers. Radio 1, PNN Today. Vandaag was de laatste dag van de rechtszaak rond de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Saskia Belleman die volgde de rechtszaak de hele week al voor de Telegraaf. En ook een beetje voor ons, want je hebt er al vaak weer ons over verteld. Saskia, goedenavond. Goedenavond. Ja, als, als afsluiting van de rechtszaak mochten de verdachten vandaag nog wat zeggen, um, ze zeiden er niet zoveel hè? Nee, eigenlijk uh, waren ze vooral met zichzelf bezig... en met de gevolgen van uh, het hele proces op henzelf. Uh, woorden van spijt hebben ze niet uitgesproken. Ze hebben ook niet de door de familie Nieuwenhuizen zo gewenste uh, uh, helderheid gegeven... Mm -hmm. over wie nou precies welk aandeel heeft gehad in de kloppartij. Ja, wat ze hebben gedaan is zeggen dat, uh, dat ze het heel erg vonden voor de familie... maar eigenlijk dat ze zich niet verantwoordelijk voelen. En verder hebben ze vooral de gevolgen voor henzelf geschetst. Uh, er was er een die zei... Tot nu toe zagen mensen me als een gewone puber, maar nu zien ze me als een crimineel. Uh, en er was een ander die vertelde dat hij het zwaar had in de jeugdinrichting... omdat hij nu iedere dag omging met mensen die misdaden begaan. En ja, hij zei, ik wil eruit. Um, en er was een ander die zei, van, ja, ik, uh, ik uh, hoop dat uh, dit, uh, deze zaak de ogen opent... van degene die de mishandeling hebben gepleegd. En dat kwam dan weer uit de mond van degene die door heel veel getuigen is aangewezen... als een van de schoppers. Schaamteloos als je het zo hoort. En dat hoor ik ook uit, uit, uit wat jij zegt. Nou ja, het is uh, kijk, de, de, er stond een hele groep mensen om uh, de grensrechter heen die daar op de grond lag. En hij is daarna overleden. Ja, ja dat is niet vanzelf gebeurd. Dat is duidelijk. Uh, vond je dit um, opvallend? Ik bedoel, je zit bij meer rechtszaken. Ja, ik, nee. Ik, ik was niet echt verrast omdat hun hele proceshouding zo is geweest. Ze hebben nee. eigenlijk voortdurend gezegd, ja. ik was het niet of ik weet het niet of ik herinner het me niet. Uh, maar in ja, ieder geval dat je alle betrokkenheid ontkend. Ja. Um, um, de advocaat van de, van de verdachte heeft vanochtend geprobeerd uh, om het, uh, dat was even een opvallend dingetje, uh, om het politieverhoor ongeldig te verklaren. Hè? Ja, het, zei, het was zo dat de advocaat Marielle van Essen zei van uh, het, het uh, verhoor, al die verhoren van getuigen en van verdachten die de politie heeft uitgewerkt, daar deugt weinig van. Er zijn hele stukken die ontbreken, uh, met name ontlastende verklaringen voor mijn cliënt. En ook stukken die gewoon verkeerd zijn opgeschreven. En uh, een ander kritiekpunt wat ze had was dat heel veel verhoren tegen de wettelijke regeling in niet zijn opgenomen. Dus zegt zij van ja, dan moet ik het doen met de weergave van de politie, die mm -hmm. is niet vertrouw. Uh, en ik, ik kan het zelf niet meer verifiëren, dus ik vind dat dat niet mag meetellen als bewijs. En ja, de reden waarom veel van die verhoren niet zijn opgenomen, dat scheen zij de politie te maken te hebben met een kapot batterijtje of een batterijtje dat op was. Dus er was een andere advocaat die zei van nou, ik vind dit van een tenen krommend aan het toerisme. Het was ook inderdaad tamelijk lachwekkend. Ja. Een kapot batterijtje in zo'n belangrijke zaak, ja, je zou zeggen, check het even van tevoren. Maar kan dit nog gevolgen hebben? Het zou gevolgen kunnen hebben als, uh, als de rechtbank tot de conclusie komt dat, uh, dat dat klopt. En dat het inderdaad zo is dat die verhoren niet mogen meetellen voor het bewijs. Ja, dan valt toch een deel van, uh, van het bewijs tegen in ieder geval de cliënt van Marielle van Essen weg. Uh, en mogelijk ook wel tegen een paar anderen. Ja. En ja, het is vooral getuigenbewijs dat ja. heel belangrijk is. Plus foto's die zijn gemaakt. Maar op die foto's kun je niet echt heel helder zien wie nou wat doet. Dus dat getuigenbewijs is wel heel belangrijk, ja. Vond jij dat het, het, het meest opmerkelijke van vandaag? Want voor de rest uit verder van de, de verklaringen... De, de, de laatste woorden van de verdachte zijn we niet, niet veel wijzer geworden? Nee, nee we, we, we hebben inderdaad alleen even zitten wachten op die laatste twee advocaten. Omdat met name één van hen had aangekondigd... van nou, ik heb een, een bureautje nieuwe transcripten laten maken van die verhoren, om eens te kijken wat de verschillen zijn tussen wat de politie heeft opgeschreven en wat er daadwerkelijk is gezegd. Mm -hmm. En dat ging dan om de verhoren die wel waren opgenomen. Nou ja, zij noemde daar al een aantal voorbeelden van, waarvan ze zei, kijk, daar klopt dus niks van. Dat is niet zo gezegd, of ja. dat is helemaal niet zo gezegd, en dat, uh, dat mag dus gewoon niet meer meetellen voor het bewijs. Goed, over <lacht> nee. precies twee weken op 17 juni, en dan horen we of dit wel of niet meetelt, en dan horen we... Ja. Dan is de uitspraak. Ja. En dan is de uitspraak. En dan spreken we je ongetwijfeld weer. Saskia Belleman, okay. dankjewel. Het is dus maandag, dat betekent natuurlijk dat Erben hier is. Na negen, uur praten we met Arjen Robben. Dat is toch leuk. Wil je meepraten? Dat kan op Twitter. Hashtag BNN Today. The Baby, you left me. Radio 1, Willemijn Veenhoven. BNM Today. Twee jaar lang bracht onderzoeker Eva Klooster door in Amsterdam-Oost. En dook ze in de wereld van de hangjongeren. En voor deze blanke, hoogopgeleide. <laughs> uh, slimme tante naast mij, keur, keurige dame, mag ik wel zeggen. En was dat een, een totaal andere wereld, toch? Voor mij niet ja. helemaal. Wel, uh, ik leef er niet tussen, maar ik werk er al heel lang mee. Dus ja. ik, ben, ik heb op het gebied van uh, veiligheid en jeugd heel veel onderzoekswerk gedaan. En ik heb als beleidsmedewerker gewerkt, dus... Ik was wel eens binnen de gevangenisuren geweest, zeg maar. Maar goed, Dat, van, van origine ben je natuurlijk een, een, een keurige dame... die daar niet te, ja, tussen nee, hoort te hangen. Ik, ik, tussen sta, die ik sta niet tussen de hangjongeren... en ook nee. niet tussen de overlastgevende jongeren. Nee. Nee. <laughs> nou, je, je schreef een boek over... het waren jongeren ja, zonder perspectief die je ontmoette... die door de buurt en door de ouders ook werden omschreven... als lastige die vast hebben gezeten. En Daar schreef je het boek Hangplek Plek Holland over. Onder andere een, een, een jongen die daarin voorkomt... veel in voorkomst opman... Ja. Wat, wie is dat? Wat deed hij? Otman was een, is een jongen van was 16 toen ik hem ontmoette. In, uh, ik merk, ontmoette hem bij een jeugdzorginstelling. Zijn docent uh, had heel veel uh, vertrouwen in hem. Dat, dat er, hij zei, dit is een goede jongen, maar die komt steeds op het slechte pad. En ik, Het was een jongen waar ik totaal geen con, contact mee kreeg. Hij was ontzettend wantrouwig, was, las, was lastig naar zijn docenten... Was, uh, helemaal niet bereid om met mij te praten. Marokkaanse jongen, Marokkaanse het een Nederlander. Marokkaans, het is een Marokkaanse ja. Nederlandse jongen. En hij, uh, maar die docent die was zo overtuigd. Van, eh, nee, even. je moet toch beter kijken. Er zit een goed mens in deze jongen die zich zo lastig opstelt. Dat hij mij heeft overtuigd om toch vol te houden. En, en, uh, ja, wat deed Olman? Wat deed hij verkeerd? Hij stond op straat. Hij liep eigenlijk mee met iedereen die, die maar vond dat hij mee moest lopen. Dus het was een jongen die heel weinig zelfbeslissingen kon nemen. Uh, ik denk achteraf gezien... Het is waarschijnlijk een jongen geweest met een licht verstandelijke beperking... En hij was een meeloper, hè? Hij was, hij was het voorbeeld van een meeloper. Ja. Hij had, uh, uh, was, uh, was moeizaam in zijn contact met mensen. Maar tegelijkertijd was hij voor de mensen waarvan, waarvan hij hield. Voor zijn familie en, en uh, de mensen heel dichtbij. Hem was hij was het, uh, de liefste jongen die je kon hm. voorstellen. Maar wat deed hij fout? Wat voor. Hij, ja, hij had een gegeven moment. Ik, toen ik hem ontmoette, was hij al een potentieel veelpleger. Dat betekent dat je al behoorlijk vaak bij de politie bent geweest. En. Uh, uh, fout fout, ja, de inbreken, alles wat, wat er aan hem gevraagd werd te doen, deed hij ja. eigenlijk. Maar dat kon dus ook iets goeds zijn. Het kon ook zijn dat iemand zei van... maar man, wil je even deze dozen inpakken bij de, bij de groentewinkel? En dan deed hij dat ook. En hij staat eigenlijk een beetje, nou niet symbool... maar dit soort jongens zijn er veel meer. Het zijn, ja. niet, het zijn niet allemaal... Jongens die, die op straat nee. hangen en de beslissing nemen: Ik word crimineel. Er zijn heel veel meelopers. Ja, en dat is, dat is ook iets wat de politie heel duidelijk weet. En de mensen die zich bezighouden met die, met die, uh, die, die overlastgevende groepen of criminele groepen. Mm. Dat er altijd binnen zo'n groep zijn er jongens die de harde kern vormen. Voor wie soms misdaad loont. En eromheen zit een cirkel van jongens, vaak jongens die wat zwakker zijn. En uh, die lopen mee. Is, is dat ook de reden dat je dit boek wilde schrijven? Want je bent, je bent onderzoeker, je bent uh, ja. interim bestuurder geweest, ambtenaar, beleidsmedewerker. die, ja. Ja, die met dit soort ja. jongens omging. Um, ja, wilde je zijn verhaal vertellen van het zijn niet allemaal loeiharde criminelen, maar er zijn ook een beetje zielige jongens tussen? Nee, daar was, was het me eigenlijk niet om te doen. Het, waar het mij om te doen was dat ik merkte dat ik al zoveel jaren op dat terrein werkzaam was en dat ik eigenlijk iedere keer met een gevoel van onvrede weer vertrok. En in dit geval, mijn startpunt was in Amsterdam-Oost, daar werkte ik... en dan was ik maar tijdelijk mm -hmm. beleidsmedewerker. Maar je zag dat uh, iedereen heel hard uh, probeerde... dat er steeds weer nieuwe projecten werden gestart. Maar uiteindelijk zag je voor je neus de jongens... steeds verder wegglijden richting criminaliteit... En nou, daar heb ik veel over beschreven in dat boek in Hangplek Holland. Maar wat je, ja, ik, ik, ik kreeg eigenlijk, een, ik had een zekere mate van frustratie. Van, ik woon dichtbij die plek zelf, mm -hmm. en je ziet dat ondanks veel pogingen dat, dat die jongens niet vastgehouden worden. En wat waar ik gaandeweg achter kwam, is dat die jongens die, die, die stonden zo wantrouwend in de samenleving. Die had ontzettend behoefte aan iemand die bij ze bleef. Dus En dat miste ze. Ze hadden vaak geen goed contact met hun vader. Ja. En ze wilden eigenlijk, of was het een mentor of een begeleider of iemand... eigenlijk die grote broer die ze een beetje door het leven zou loodsen. Die hadden ze niet. En als ze iemand hadden, een hulpverlener... of iemand bij, bij, bij een, een project, soms een jeugd dan, die, die verdween weer naast. Die zo... verdwenen ja. altijd. Als we ze al een, een band van vertrouwen wisten op te bouwen met die mensen, ja. waren ze ook vaak weer weg. Ja. En dat gold ook bijvoorbeeld voor mensen die in de wijk liepen als jongerenwerker. En die... dat is ook echt een beetje de bedoeling van je boeken: laten zien van die jongens hebben iemand nodig die bij De, ze staat. Het niet, gaat, niet een ja. paar maanden, maar lang. Nee, precies. En, en dat je dus niet alleen moet kijken naar hoe organiseer je hulp, dat is ook mm. belangrijk, hè. dat er niet tien uh, organisaties rond één uh, probleemgezin hangen, ja. maar dat je ook vooral één iemand hebt die blijft bij een gezin maar of jij bij een Maar jij hebt dat gedaan, en vanuit een hele andere uh, perceptie, uh, maar jij hebt dat gedaan. Maar hoe... Want we hadden het net even over buiten de uitzending. Jij komt daar als, als mooie tante aan zitten. Nou, Dan gaan ze heus niet meteen uh, hun hele levensverhaal nee. aan jou vertellen. Hoe, hoe, nee. hoe heb jij zijn vertrouwen gewonnen? Nou, de, de eerste stap was dat ik mensen in de buurt kende. Dat hielp enorm. En dat waren soms mensen van Marokkaanse afkomst. Dat hielp ook. Dus ik had er al vaker gewerkt. En het tweede is dat ik gewoon ongelooflijk geduldig mens ben, denk ik. <lacht> dus ik, ik heb ook gezien dat ik te maken had. Soms, soms zie je dat, er, dat er, die jongens doen hele slechte dingen. En die, die ga ik op geen enkele manier goedkeuren. Maar je ziet soms, opeens zijn er momenten dat je ziet dat er gewoon een kind in zo'n groot lijf zit. Dat was bijvoorbeeld was een mooi stukje uit het boek toen jullie in arters waren. Ja. Je had hem meegenomen, maar hij ja. was voor het laatst in Arthus geweest toen hij zes, zes was waarschijnlijk. Ja, terwijl hij ja. er vlak naast woonde. Ja. En jij nam hem mee en wat gebeurde er? Nou, wat, de, je zag dat hij... De, hij deed me eigenlijk denken aan mijn eigen kinderen. Die, uh, en Mijn dochter van tien. Die loopt met minder verbazing door Artis dan dat hij dat deed. Dus hij bleef bij alle dieren staan die klein waren bijvoorbeeld. Hij werd helemaal ontroerd omdat hij een heel klein aapje zag zitten ergens. En dan kreeg ik hem eigenlijk niet meer mee. En dat gegeven moment stond hij echt met zijn neus op, een, op, een, uh, uh, op het glas van waar, waar een, een vlinder zich ontplop, ontpopte. En dan zei hij alleen maar: Het is zo mooi, allemaal. Het is zo mooi. Dus dan, dan liep ik: Je loopt met iemand waarvan je weet, ja, je hebt heel wat gedaan. Waar ik totaal niet wil goed praten. En tegelijkertijd zie je dat je naast een kind loopt. Ja, want die, toen was hij. Zei... Toen op dat moment was hij al twintig. Ja. Toen ik, en hij liep naast me als, als zo blij als een kind ook letterlijk. Ja, dus. Um, hij is, er is een mooi stukje in het boek. Daarin zegt hij uh, iets. Um, uh, misschien word ik wel loodgoed, Gieter, ik wil een opleiding doen of werken. Het ja. gaat er om dat stukje. Ik, ik, ik moet hier uitkomen. Het gaat niet ja. om het verkeerd, maar ik moet ja, hier uitkomen. Dramatisch. Is het goed met hem gekomen, met opman? Nee, nou, je zou zeggen, hij staat weer bij start. Hij is zijn leven. Ik heb hem ontmoet als 16-jarige jongen. Hij is nu bijna 22. En hij is iedere keer weer opnieuw begonnen. Want iedere keer heeft hij goede voornemens. Loopt hij met de verkeerde mee? en kom, belandt hij toch in de verkeerde klus. En hij is ook altijd de eerste, de eerste die gezien wordt door politie. Het is wel een beetje ja. deprimerend als je dat boek leest. En en het is nou. behoorlijk deprimerend. En tegelijkertijd is het hoopvol... omdat je ziet op het moment dat er iemand bij hem blijft... en dat was bijvoorbeeld die, die Marokkaanse docent... Deed hij alles voor die docent. En dan was een gegeven moment, hij had een baantje bij een, uh, een, uh, een groenteboer, zo'n ja. buurtsuper. En dan stond hij iedere dag om zeven uur op. Hij wilde ontzettend graag en hij wil ook heel graag meedoen. En van dat type jongens ben ik er veel meer ja. tegengekomen. Ze, ze willen, willen wel, wel, maar. Kunnen, nou ja, niet, niet alleen. En, en dat is iets wat, wat, wat soms moeilijk te begrijpen is, zeker ja. omdat ze ook overlast geven en soms voor criminaliteit zorgen. Het is een mooi boek. Dankjewel. Van Eva Klooster. Ja. Hangplek Holland. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Maandag, sport met Erben en... Arjen Robben. Nou, Arjen Robben, de man van glashard pakken. 30 blessures heeft hij gehad in zijn leven. En hoe fantastisch moet het dan voelen dat je dan uiteindelijk tot één punt komt waar je alle prijzen wint. De Duitse beker, het kampioenschap en de Champions League. En dan schiet je ook nog eens de winnende van de Champions League erin. Het kan niet meer stuk voor hem, denk ik. Maar hij moet dus wel gewoon nu een of ander oefenpotje in Azië gaan spelen. Daar heb je toch geen zin meer in? Ja, dat is toch voor Oranje? Dat is toch juist de eer? Kees, is Arjen Rob een held voor jou? Ik speelde altijd met FIFA, met Real Madrid. Maar sinds dat uh, de Champions League heeft gewonnen, speel ik toch wel vaker met Bayern München. Weet je wat ik nou trouwens wel jammer vind? Dan speel ik met FIFA, dan score ik met Robben... maar dan krijg ik niet die mooie, brede glimlach met mijn poppetje... als toen hij de Champions League won. Ja, dat zo. Aan ja, Europa. zeker. Na ja. negenen. En Erwin is aangeschoven. En natuurlijk Luc. Ja, veel wateroverlast in Europa komt door enorme regenval... een klein waterquizje voor jullie allemaal mm. hier in de studio. Hoeveel liter water is er eigenlijk op aarde? Jeetje, dat is een domme vraag. Ik vraag het dan Eva. Eva. Nee, 1,4 miljard kubieke kilometer water, dat is 14 met 20 nullen. Hoeveel procent daarvan is zoet, Erwin? Um, 10 procent. Nee, 3 procent. En hoeveel procent daarvan is bevroren? Oeh, moet jij, moet jij uh, dat moet uh, Dat is dan uh, 5 procent. Nee, het is, het is 2 procent. Dus in totaal 2 procent van het ja. zoete water. Ja. Uh, nou, daarvan is nog 1 procent. Zoet water blijft dan over. Ja. En hoeveel van die 1 procent is dan beschikbaar, want het ligt niet onder de grond? Nou, die is toch wel behoorlijk. Ik denk dat, dat daarvan misschien ook wel uh, 50%. Ja, inderdaad. Ja, de helft van het ja. zoet water van de Balkan. Het balkenmeer is ja. het grootste. Uh... Nog eentje voor jou, Erben. Wat is zwaarder? Ja. Ijs of vloeibaar water? Vloeibaar water? Nee, ijs. Ijs is 9% <laughs> lichter dan water. Had je ijs is weten. lichter, ja. Hij ja, ja, is Ja, zeker, oh, zeker. Ja, Ja, Ja, zeker. Dit is niet mijn beroep eigenlijk. Quizmaster. Internet, langs Twitter, kranten, radio en televisie.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 Je wil altijd dicht bij de realiteit blijven. Maar de realiteit is nog steeds aan elke dag anders. Zit er een hoger doel achter of is het gewoon technisch voor geworden? Ik heb wel veel stijlen gehad. Ik was zelfs een van de eerste breakdancers in Nederland. Nee. Uh, breakdance is al behoorlijk oud, hoor. Die is wat, die ontwikkeling. De Gids.fm. Iedere werkdag tussen 11 en 12 in de ochtend. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.